Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Alkmaar heeft een die uit de PVDA was gestapt... zich aangesloten bij DENK. Raadslid Keskin is officieel sinds een vertrek uit de PVDA onafhankelijk. Volgens Tweede Kamerlid Usturk is Keskin het eerste... en zeker niet het laatste gemeenteraadslid... dat zich bij de nieuwe groepering aansluit. De rechtbanken schrappen de komende jaren ongeveer duizend arbeidsplaatsen. Dat is het gevolg van de digitalisering. Er wordt steeds meer per computer geprocedeerd... en daardoor komen veel administratieve functies te vervallen. De rechtbanken denken het verlies aan banen op te lossen door natuurlijk verloop. In Amsterdam is vannacht een man op straat doodgeschoten. Twee andere mannen raakten gewond. De schietpartij was iets voor vier uur in de Jan-Evertsenstraat. De Amsterdamse politie onderzoekt wat er is gebeurd. De staking van Griekse luchtverkeersleiders gaat door. Om middernacht leggen ze het werk neer tot maandagavond. Waarschijnlijk worden ook duizenden Nederlandse vakantiegangers daar de dupe van. Nekkerman en Thomas Koek hebben extra vluchten geregeld om de toeristen te helpen. Feyenoordspeler Tony Villena is toegevoegd aan de selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Danny Blind heeft de middenvelder opgeroepen omdat het onzeker is of Wesley Sneijder maandag mee kan doen in de kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Sneijder werd gisteravond in de wedstrijd tegen Wit-Rusland gewisseld vanwege een hamstringblessure. Vilena heeft tot nu toe één Interland gespeeld. In juni viel hij in tijdens de oefenwedstrijd tegen Oostenrijk. Minister Dijsselbloem vindt dat er bij de volgende kabinetsformatie geen rekening moet worden gehouden met de samenstelling van de Eerste Kamer. Twee jaar later zijn er weer verkiezingen en veranderen de verhoudingen weer, zegt hij in een interview met Trouw. Volgens het PvdA-kopstuk was het helemaal niet erg dat het huidige kabinet veel heeft moeten onderhandelen om steeds een meerderheid in de Eerste Kamer te vinden. Het weer nog zon- en in de kustgebieden kans op een buit. wordt ongeveer 14 graden. En het wordt een koude nacht. Minimumtemperatuur dicht bij nul. Dit was het NOS show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A5 hoofdop richting Amsterdam. Voor de aansluiting A10 3 kilometer. Het verkeer op de A9 Amstelveen richting Alkmaar wordt bij knoopend Rotteponteplein omgeleid. Er zijn namelijk problemen met de brug over het zeikanaal C. Het verkeer bij Amsterdam kan beter omrijden via Zandam. Op de A12 richting Den Haag voor het knoopend gauw bij 4 kilometer. Door werkzaamheden omrijders zorgen we extra drukte op de N11 Bodegraaf richting Leiden. Er staat 3 kilometer bij Al van der Rijn.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 Even voor iedereen uh, die, uh, die zeg maar uh, vakantie heeft. Uh, ja, heerlijk. Je zal maar vakantie hebben, Albert-Jan. Ja, van harte gefeliciteerd erop. Ja, Dank je wel. Dank hey. hey, eindelijk gelukt. Eindelijk, eindelijk gelukt. En wel twee weken lang gelopen. Twee weken. Ongelooflijk. Heerlijk genieten. Jorden, Madonna en holiday. Even na twee uur, Sanfoort. Goedemiddag en welkom bij Zalvoort op zaterdag. We zijn er weer. Goedemiddag luisteraars en hallo Albert-Jan. Uh, dag Rob, dag luisteraars en dag kijkers. Niet te vergeten, uh, Ja, wederom drie uur live uh, ZFM, uh, uw lokale zender... vanaf de Tolweg 10A. Een heugelijke dag vandaag, weet je dat? Ja. Ja, mijn schoonmoeder is jarig. Gefeliciteerd. Ja, die, die wordt vandaag 86, 86 jaar. 86 jaar, jeetje. Ja. En ze heeft een hele mooie kaart gekregen van de seniorenvereniging Zandvoort. Echt een prachtige mooie strandfoto... En natuurlijk, ja, er wordt de hele dag aanlopen en zo. Ik ben vanmorgen al geweest, ik heb een kop koffie bij de gedronken. Dus ik zou zeggen, van deze plek schoonmoeders, een hele fijne dag toegewenst. Ja, we gaan nog wel even een leuke, een leuke plaat draaien zometeen. Goed, uh, wat gaan we verder nog meer doen? Nou, er zijn twee grote evenementen uh, gaande. Allereerst natuurlijk de finale races op het Circuitpark Zandvoort. En we gaan om kwart over twee voor de eerste keer schakelen... met onze verslaggever Willem van Densen, Want die is altijd bij dit soort evenementen voor ZFM op het circuit aanwezig. En daarnaast natuurlijk kunstkracht 12. Een tweedaagse kunstweekend hier, al hier in Zandvoort. U kunt de diverse ateliers gaan bezoeken. Dus een tweetal grote evenementen dit jaar. Wat gaan we verder doen? Uiteraard, er wordt weer gevoetbald. Een heuze interland. SV Zandvoort tegen Arsenal. Ja, ja. Zo. Even. Om half drie een duintjesveld is de aftrap. En om tien over half drie gaan we uiteraard schakelen... met onze verslaggever Joop van Nes. Want die is daar voor ons ter plekke. Verder hebben we natuurlijk, uh, zoals u van ons gewend bent... de evenementenagenda rond de klok van half vier En er is weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. Dus ik zeg, zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand. We hebben natuurlijk het weerbericht. Blijft het zo, wordt het beter, wordt het minder. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week ontbreekt ook vandaag niet om half vijf En uh, die luistert naar de naam Hannes. Het gedicht van de week, wel leuk en tijdens al de, gezien alle ontwikkelingen op radiogebied. We brengen een ode aan ZFM. Hé, hey, kijk, ja, dat is een heel, heel gevoelig, gevoelig, Wordt een heel gevoelig gedicht. En dat is rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard, er is er erg veel nieuws in en rondom Zandvoort. Dus we hebben natuurlijk veel Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur... te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender, ZFM. Of kijk even mee in de studio via www.zfm-live.nl Zie ons aan het werk tot aan vijf uur vanmiddag. een, eh, een dag vlieg deze single van Tambourine en High Under The Moon 13 over 2 in Zandvoort een hele goede middag en zo dadelijk krijg je het Zandvoorts nieuws in het kort meneer is Daft Punk, hier is Ket Lucky. nou, dat is hem niet hoor <laughs> even een andere single hier is Sister Sledge en Thinking of You Hoor, als je een computer voor je neus hebt die gewoon zelf de muziek gaat bepalen. Lekker is dat weer. Maar we hebben het kropje gevonden hoor, Zijn dadelijk komt het goed. Jordan, Sister Sledge en Thinking of You. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, voor de eerste maal van vandaag. schakel live over naar het circuitpark Zandvoort. naar Willem van Dinzen. wat dit weekend de finale race is op het circuit. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag uh, Rob, Paul, Jan en uh, luisteraars vanaf Circuit uh, circuitpark Zandvoort. Maar inderdaad, dit weekend het uh, finale races op het uh, programma staan. Oké, okay, uh, gisteren al de nodige uh, uh, uh, uh, oefenen, rondjes gereden door de diverse categorieën. En uh, hoe is dit programma op dit moment? Ja, uh, nou ja, ik zei het al, uh, finale races. De grootste finale is het uh, uiteraard, of uiteraard uh, niet vanzelfsprekend, maar de grote finale die gaat uh, voor de competition uh, 1 of 2 GT4 European uh, Series. Dat zijn GT4-auto's uh, ja, die een uh, zestal raceweekenden hebben door heel Europa gedurende het zomerseizoen. En uh, hier is de afsluiter uh, van het seizoen, daar wordt nog uh, de kampioen bepaald dat... ...is eigenlijk meer of meer wel een bekeken zaak. Maar theoretisch is het mogelijk dat we een andere kampioen krijgen... ...als uh, Peter Terting, uh, die samen rijdt met zijn teamgenoot in een uh, poortje. In dat hele veld uh, zien we ook een aantal uh, Nederlanders. Dat zijn er twaalf uh, wel geteld. We hebben het hier over 27 ekeeps, meer al twee rijders. En twaalf uh, Nederlandse deelnemers. Nou, de meest bekende daarin dat zijn uh, Dunker Huisman, uh, Ricardo van den Hende, uh, Luc Braams... En ook uh, de twee uh, uh, afgezanten van het koninklijk huis, ik maar zeggen, uh, Bernard Junior en uh, Pieter Christian. Dat zijn uh, vijf en die deelnemers, Nederlandse deelnemers. We hebben ook nog een uh, Nederlandse twee zelfde uh, deelnemers. Dat zijn uh, Kavi Oulier en heel goed om te zien uh, dat ze ook weer actief op de baan is. Uh, Lisette Braan. Ja. Die eigen uh, een ernstig uh, ziekte onder te leiden, maar het schijnt toch wat beter en beter te gaan. Vandaar dat ze nu ook uh, aan de start uh, verschijnt hier uh, tijdens de finale races uh, voordat de European uh, GT4 uh, kampioenschap. Daarnaast hebben we nog een uh, diverse mix aan uh, races en klasses vt hier een dure klasse. Aan de andere kant uh, van het uh, programma zien we dan uh, een van de goedkoopste uh, raceklasses. En dat is de City Bug. Uh, City Bug, uh, dat zijn autootjes als uh, Citroën C1, Toyota, Hako en ik dacht uh, Peugeot, uh, de kleinste Peugeot. Ja, en dat is een hele goedkope uh, instapklasse uh, waarin je... ...deel kan nemen voor zo'n 1500 euro per raceweekend. En ja, daar heb je bij zo'n GT4 heb je nog niet eens de panden daarvoor. Daarnaast hebben we ook nog wat historische, historische monoposto's... ...en ook beslissend in het kampioenschap voor de Porsche GT3-cup Benelux. Die gaan ook voor start dit weekend. Dus een vol raceprogramma als ik het wel heb. Nou ja, in ieder geval uh, uh, divers uh, ja. deze Van uh, goedkoop tot uh, duur, van uh, jong tot oud. Uh, ja, alles uh, van uh, gesloten auto's met dak tot uh, open Formule-auto's in die historische Formule-auto's. Maar ik zie uh, het hoofdprogramma, die, die GT4, die 102 GT4 European Series, dat die qualifying uh, races, uh, achter, uh, qualifying 1 en qualifying 2, achter elkaar uh, worden verreden. Ja, dat klopt. Uh, uh, ik zei het al, we hebben twee uh, rijders per uh, auto, dus één kiep. Uh, in één wordt door de een gedaan, en qualifying twee door de ander. <laughs> ja, dat is logisch, hè? Ja, dat lijkt me, ja. <laughs> dus, okay. uh, dus even een kort tijdsbestek uh, waarvan uh, de rijder even kan wisselen voor de kwalificatie. Oké, okay, we komen straks uh, uitvoerig weer bij je terug, uh, Willem. Bedankt voor deze update ik zou zeggen tot straks. Tot straks. Tot zo meteen, Willem van deze vanaf het circuit Park Zandvoort. <middels> met dit programma. Sister de zal gehoord, maar dit man nog een keertje. We are family, dat was de single van de dames die we voor je draaiden. Ja, de handtekeningen zijn ingeleverd tegen ja, de windmolens... hier voor de kust van de onder meer Zandvoorts. Ja, op 4 oktober jongstleden hebben vertegenwoordigers... van de kustgemeenten Bergen, Zandvoort, Noordwijk, Katwijk... Wassenaar en Den Haag een petitie overhandigd aan de Tweede Kamer. Commissie Economische Zaken slash Energie... Mevrouw Roos voor mij, voorzitter van de Tweede Kamercommissie... nam de 53.264 handtekeningen in ontvangst van Albert Korper... voorzitter Stichting Vrije Horizon. De handtekeningen zijn opgehaald door Stichting Vrije Horizon... en Stichting Verplaats Windmolens Hollandse Kust. Ondertekenaars zijn niet tegen duurzame energie en niet tegen windmolens... maar wel tegen de locatie voor de Hollandse Kust... Recentelijk hebben rapporten die zijn opgemaakt in opdracht van de Stichting Vrije Horizon aangetoond dat windmolenparken bouwen op uh, Uimuiden ver veel aantrekkelijker is, zowel economisch als ecologisch. De petitie is ondertekend door kustbewoners en kustbezoekers uit heel Nederland en daarbuiten. Vrijwel alle woordvoerders van de Tweede Kamerfracties waren aanwezig en de aanbieders kregen ruim de tijd om met hen inhoudelijk te discussiëren over het alternatief Uimuiden ver. Wordt vervolgd. Oké, okay, dus een mooi aantal handtekeningen binnengehaald voor deze actie. Zo dadelijk gaan we kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Maar eerst krijg je deze zin van Jonas Blue? I see you.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 40 best hits uit Europa hoor je elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 bij CFM de Eurobreakdown gepresenteerd door Maurice Wilder. nou deze single vindt daar terug in de eigen hitlijst van de CFM Joris Jannis, Blue en The Perfect Stranger Zo het is twee over half drie we gaan eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen ja hoe gaat het worden Albert Jan? Het zal u niet zijn ontgaan, luisteraars en kijkers, want we hebben vandaag een mix van wolkenvelden en af en toe wat zonneschijn. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal wat gespetter is niet uitgesloten. De noordoostenwind waait overwegend matig en de temperatuur stijgt naar een graad of 14. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder en bij een tot zwak afnemende oostenwind daalt de temperatuur flink. In onze regio kan het afkoelen naar een graad of 6. Maar verder landinwaarts zijn lagere temperaturen mogelijk... met zelfs kans op vorst aan de grond. Daar is het woord weer. Vorst. Mm. Morgen zondag schijnt geregeld de zon... maar in de middag zijn er ook weer wolkenvelden... met een toenemende kans op wat lichte regen. De zwakke wind wordt geleidelijk noord... en de temperatuur stijgt naar een graad of 14. Aanstaande maandag zijn er wolkenvelden... en is er wat grote kans op een enkele bui. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. De wind waait zwak tot matig uit het noorden... en de temperatuur stijgt opnieuw naar 14 graden. En last but not least, dinsdag blijft het overal in de regio weer droog... en zijn er flinke perioden met zon. De wind waait weer uit het noordoosten en is overwegend matig van kracht... en de temperatuur vindt een maximum van 40 graden opnieuw prima weer... voor de tijd van het jaar. Al dus Rico Schreuder. Lekker vakantieweertje, heerlijk. <laughs> Wil je het weer nalezen? Ga dan naar meteopagina.nl... of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer... De volgende keer weer, meer, weer bij CFM Zandvoort. Goedemiddag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. Tot aan vijf uur zijn we er vanuit de studio aan de Tolweg 10A. Met ja, straks het voetbalnieuws. We beginnen wat later, hè Albert-Jan? Ja, klopt, want de, de tegenstanders, uh, Arsenal... Die zijn, die... Uh, ja, die zijn een klein beetje vertraagd. You bij CFM. Je de en don't you want me baby. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ja, we hadden dus juist over de voetbalwedstrijd... van vanmiddag SV Salford arsenal Die gaat er wat later van start en dat heeft alles te maken met problemen op de A9. Door een technische storing aan de brug... over het zijkanaal C... is de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar... sinds vanochtend gesloten. Dat meldt de verkeersinformatiedienst. De brug is open blijven staan... waardoor het verkeer geen kant op kan... Het verkeer staat vanaf knooppunt Rotterpolderplein muurvast. De lengte is al inmiddels toegenomen tot zo'n 5 kilometer. Hoe lang de storing nog gaan duren is onbekend. Rond 1 uur kon de Rijkswaterstaat Melden dat na alle waarschijnlijkheid de weg om 3 uur weer open zal gaan. Het verkeer richting Amstelveen kan wel gewoon doorrijden... want dat deel van de brug ging wel naar beneden. Gelukkig maar. Ja. Dus de heren zijn een klein beetje vertraagd... maar nu weten we ook uh, waardoor dat komt. We houden het in de gaten... en straks het verslag van Jovenis van die wedstrijd. Hier is I've Got You, Babe. They say young and we don't know. Uh, vanmiddag, op het We breus de muziek weer. Willem Bruist: uh, deze draaiden we speciaal voor jou. Jorgen, UB40 uh, en Chris Jeijnd en I've Got You Babe. Tien minuten over half drie. Nou, We hebben het net al gehad over de windmolens... die uh, ruim 53.000 uh, handtekeningen die uh, opgehaald zijn. En nu nog meer nieuws uh, daarover, want uh, ja, de gemeente is er ook uh, actief mee. Ja, want uh, het College van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort verzoekt tevens de, ook de Eerste Kamer en Tweede Kamer... om af te zien van uitbreiding van windmolenparken voor de kust. Deze windmolenparken zijn zichtbaar vanaf het land. Dat is horizon vervuilend en niet nodig. De alternatieve locatie IJmuiden-Ver is ruim 60 kilometer van de kust... en niet vanaf het land te zien. Uit rapporten, zoals gezegd, van de Stichting Vrije Horizon... blijkt dat het alternatief IJmuiden-Ver niet duurder is... dan het besluit van de minister. Wacht wordt dat eind 2016 een definitief besluit wordt genomen... over de realisatie van windmolenparken voor de Hollandse kust. Het college van de gemeente Zandvoort heeft deze week... door middel van twee zienswijzen inhoudelijk gereageerd... op de voorgenomen twee besluiten die erin zagen liggen... tot en met 29 september 2016. Het eerste besluit betreft de uitbreiding van windmolens... binnen de 12-mijlzone, zogezegd 22 kilometer van de kust. Het tweede besluit gaat over de aanwijzen van twee kavels. Het college pleit uiteraard ook voor IJmuiden-ver... De gemeenteraad van Zandvoort heeft het college verzocht om alles in het werk te stellen... om te voorkomen dat nieuw te plaatsen windmolens zichtbaar zijn vanaf de kust. Ook vraagt de raad aan het college om opheldering te vragen aan minister Kamp... over het financiële verschil tussen de berekeningen van het ministerie... en de berekeningen van de Stichting Vrije Horizon over het alternatief IJmuiden-Ver. Dat is inmiddels gebeurd. Als grootste, struis, grootste badplaats van Noord-Holland heeft Zandvoort een direct belang bij wat er voor de kust staat te gebeuren. Het toerisme is de economische motor van onze badplaats. De realisatie van windmolenparken vlak bij de kust... heeft grote, onnodige, negatieve effecten op de kunst kusteconomie. De gemeente Zandvoort is voor duurzame energie... en ondersteunt het alternatief IJmuidenver dan ook van harte. Tot zover dit nieuwsbericht. Uiteraard ook na te lezen op de CFM-app.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 Ja, hij is tegenwoordig weer op uh, televisie, die commercial van de NS. Met de Piano Man, weet je wel, van Billy Joel. Uh, ditmaal geen Piano Man uh, van uh, Billy Joel gedraaid. Maar wel een hele andere mooie single van hem. Je hoorde, You're Only Human. Ja, het gaat gebeuren. De raad gaat zich uh, uitspreken over de ambtelijke samenwerking met Haarlem. Op 13 oktober vergadert de gemeenteraad. En dat zal blijken wat zij aan het college van BNW meldt... over voorgenomen samenvoeging van ambtelijke diensten in Haarlem. De standpunten van de verschillende partijen werden duidelijk in de voorbereidende commissievergaderingen op 15 september. Er lijkt een raadsmeerderheid te zijn voor de samenvoeging. Inmiddels heeft ook de ondernemersvereniging van de gemeente Zandvoort zich overwegend positief uitgelaten over het voorstel. Dat wil zeggen dat er op donderdag 13 oktober in een extra raadsvergadering niets te bespreken valt. Er zijn al wijzigingsvoorstellen van de PvdA, Sociaal Zandvoort, binnengekomen... en ook andere partijen hebben aangekondigd het voorstel van het college te willen aanpassen... Kunnen voor- en tegenstanders elkaar nog overtuigen van en van standpunt veranderen? Dat allemaal op 13 oktober. En voor meer informatie raadpleeg even de gemeentelijke website voor de vergaderstukken en de luisterknop. Ja, ik heb wel een idee, het idee dat het een hele spannende vergadering gaat worden. Ik denk het ook. Deze op 13 oktober, de extra raadsvergadering over de ambtelijke samenwerking met Haarlem. Oh,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 weer een mega-hit van dit uh, moment. Yo, de, de dame Dua Lipa en uh, Harder Than Hell. Ja, het is uh, 9 voor uh, 3. We hebben zojuist het zijn uh, uh, gekregen van Javrys. Dat de wedstrijd inmiddels gestart is. We hebben het over s al voor tegen Arsenal. Goedemiddag Jap. Ja, goedemiddag heren en luisteraars uiteraard. Ja, een wedstrijd die uh, voor Zandvoort heel belangrijk is. Arsenal trouwens ook. Maar die een kwartier later begon omdat de tegenstander en de scheidsrechter problemen hadden rondom Amsterdam met de A9. Want het schijnt daar een brug niet dicht te kunnen en het schijnt één gigantische puinhoop te zijn. Dus we kwamen wat later in Zandvoort aan. We hadden nog niet genoeg tijd om zich warm te kunnen lopen en alle plichtplegingen te kunnen voldoen goed, de wedstrijd is ondertussen begonnen. We spelen in de zevende minuut en Zandvoort wordt onder druk gezet, behoorlijk onder druk gezet. Uh, uh, Arsenal stoort heel snel op, nog op de helft van Zandvoort zelf en Zandvoort moet op dit moment terug voetballen, achteruit voetballen. En dat is eigenlijk niet des Zandvoorts. Zandvoort. Zandvoort wil graag voetballen, dat wil aanvallend voetballen. Maar hij uh, krijgt de gelegenheid er niet voor omdat de verdedigers en het middenveld van Arsenal er uh, als de kippen bij zijn als een van de een uh, bal mocht uh, onderscheppen. Um, het is nog niet uh, tot een Doelpunt gekomen, maar de druk is toch behoorlijk bij Zandvoort. En dat, uh, dat, dat zie je gewoon aan, aan de spelers. Ze zijn er niet echt uh, helemaal bij. Lijkt het wel, maar natuurlijk zijn ze er wel, maar daar gaat het vet niet om. Hier is het een, een geweldig schot, maar die gaat van huishoog over van een van de spelers van Arsenal. Arsenal staat in punten en verliespunten gelijk met Zandvoort. Zandvoort heeft vier wedstrijden gespeeld en uh, Arsenal heeft er drie gespeeld. Uh, zes punten om uh, negen punten en dat. Uh, dat uh, is dus om het echt deze wedstrijd. Goed, uh, dit zijn de, de voorbeschouwingen voor deze wedstrijd. Ik ga me opmaken voor, denk ik, een hele mooie wedstrijd. Dat hoop ik tenminste, laat ik dat zo zeggen. En ik kom straks graag terug met meer nieuws. En dan hopen dat het positief is. Dankjewel Jop voor dit moment. En uiteraard in het tweede uur komen we terug bij Joop Fres. Het vervolg van de wedstrijd SV Sanford tegen Arsenal. This night will never go Ook de muziek uit de jaren 80 komt veelvuldig langs bij CFM op de zaterdag en zondagmiddag. Die baal uit de jaren 80, de CEO van de dame Laura Braniken en Self Control. Was alweer het ene laatste plaatje in uur 1, Albert Jan. Ja, de tijd vliegt voorbij. We hebben nog genoeg informatie en nieuws.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 This way. I was born bad. in a plane in my head, yeah. Mama said that every word was my name yeah. I'm yeah. the best right. you've ever had way